Het wordt vanavond het tiende en laatste deel. Loon voor een verrader. Het is wel de laatste druppel, Marakos.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 Wat denk je van die twee? Die vrouw zou het kunnen zijn. Die man ook. Die vaagse toeristen. Of ze willen ervoor doorgaan. Hun kleding klopt niet met de opgave van de winkelier. Maar ze is toch vrij nieuw. Je... Dank u. Uit de voordrang besteld. Klopt ook al niet. Shearing kan niet tegen drank. Afwacht van of hij hem opdringt. Wacht, die vrouw protesteert. Hij krijgt over zijn maag. Het krijgt er zich niets van aan. Bouw is nijdig. Komt meer horen. Bestelling gaat. Je bent inmiddels verzorgd. Naar... Ja, is. Ja. Ze bestellen. Nee, hij bestelt. De vrouw kijkt woest, maar kan niks zeggen wat er overbij is. Begrijp het, meneer de Veel gericht uit de provincie komen hier voor onze specialiteiten. Gelooft u me nergens in dit vak om even hè? Benieuwd hoe het ze bekomen. Let op. Hij neemt zijn glas. Die vrouw krijgt zowat fraai in de ogen van woede. Is dat dan soms een manier van je om van me af te komen? Ik val om van de honger en wat bestel je voor mij? Een slakvisgerecht Inheems. Ja, als diervagers hebben we onze verplichtingen, Lillet... Vooral om het er levend af te brengen. Oh, je bent onmogelijk. Ik ga er dood aan en iedereen zit met je glas te zwaaien. Net ging je dood van de honger en nu van het eten. He? Terwijl je voor jezelf het lekkerste hebt uitgezocht wat er maar te vinden is. Het was hard. Maar alleen haar natuurlijke reacties... ...konden op de ons observerende stripolegente indruk maken. Zo was het voldoende, dus zei ik... ...voor mij het lekkerste? Dat. nu. Ik kan me niets gemeeners voorstellen dan rauw of faling ingebakken in zoetraad. En nu vooral geen verbazing, Lillé. Kwaad blijven, dan toegeven met die wijn en het flesje uit je tasje halen. Maar waarom juist dit ellendige eten? Omdat we worden bekeken, Lillé. Als we hadden besteld wat in jalo gewend waren, was het binnen kwartier met ons afgelopen. Skripol is grondiger dan de Pentaanse Recherche. Voor ons als levagers is dit een lekker lijn. Nou, waar blijft hij nou? Drobbertjes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 Zoeken we een hotel uit. Gaan we ze vannacht benaderen, beste heren? Oh, wat heb je me aangedaan? Hmm? Ik kook hals nog. Als beloning voor je moed ga ik nu met je winkelen. Wat? Nee, nou, ik zei winkelen. Hier, onder Middenplein, Beuren vol etalages. Ja. En hotels. Je wou hier blijven? Hier blijven, nee, bewaar me. Alleen de indruk wekken. Die twee stripelmannen volgen ons nog steeds. Mm. Vermoedelijk om ons hotel uit te vissen. Kijk, en intussen bestudeer ik dan de stadschets. Vergelijk haar met mijn omgeving. Of ik hier ergens een, een monument zoek, begrijp Maar in werkelijkheid bekijk ik een tabel van vertrektijden. Nou, kom u mee, dan drantelen wij langs de ja. Nu komen ze bij de souvenirwinkels. Ze gaan naar binnen. Nee, ze bedenken zich. Maken niet de indruk van vluchtelingen. Nee, in de beschrijving staat... ...beide personen zeer intelligent. Als ik het zeg mag, chef... ...dan verknoeien jullie hier kostbare tijd. Ik voel het. Skrippel voelt niet, Skrippel denkt. Kom mee. Maar we zijn al 200 meter van onze wagen. Wacht. Kijk, chef. Terug naar de auto. Voor ons te kwijt zijn. Ik had via de etalageruiten de weg goed in het oog gehouden. Een huurauto kwam aan. Ik sluurde Lillet mee in de wagen. Vijf minuten chauffeur. Vliegveld, honderd credits. Zie je, Lillet? Zo kreeg ik twee eerst een mooi eind weg van de wagen. Ja. Vinden ze ons niet meer. Tenzij zijn ze raden waar we naartoe gaan. En het bericht doorgeven naar... Turoka en ze in de En hoe kom ik? Wat zijn het, Morillet? Subjecten vermoedelijk geïdentificeerd. Lijntoestel. Aankomst Turoka omstreeks 17.20 uur. Abes en Tel Elo op laatste moment mee in toestel. Geen tussenstop. Einde. Door zijn er naar Tjuroka en groep Trillers. Ja, chef.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 Er is nog iets. Ik had het bijna daarnet. Maar even, eerst moeten we nog een ander probleem oplossen. Namelijk, hoe lopen we dat ontvangstcomité in Turoka mis? Hadden we maar een parachute en zouden We zouden wel eerder... Wat, eerder? Ja, eerder eens denken, ja. Ja, dat moet toch. Wacht, waar is mijn kaartje? Heer. Ja, het is zo.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 Inmiddels had ik mijn plan aan Lillet uitgelegd. Opnieuw ging alles af van Lillet's talent tot acteren. Dus eerst lawaai maken over mocha, ja. dan met opgestreken zijn flink in de richting van de cockpit. En je weet wat je zeggen moet, hè? Hier, hier, neem het kopje mee. Nee, ach, doe nou. Blijf nou hier. Dat, dat haalt toch immers niks uit. Hier blijf ja. ik? Ja. denk er niet aan. Dat buffet is eenvoudig volgelijk. Ach. Alstublieft. Liefst twee kleuren lippenrood staan erop. En zo hebt u dit kopje aan mij doorvergeven. Maar ik ben er zeker van. Uh, werkelijk, mevrouw dat. Bij ons in Devaco zou iets nooit zijn gebeurd. Dus wel bij onze in Maneto.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 Ja, maar je kunt die mensen dat er niet lastig vallen om, om, om een kop moka Lille. Achter mij aankwamen de twee skripolagenden, maar wijfelend, omdat ze niet wisten wat dit tafereel te betekenen had. Toen kwam de koopiloot tevoorschijn, hief bezwerend een hand op bij dit tumult, maar ik pakte de hand en zwaaide de man over mijn schouders, zodat hij terecht kwam op de twee skripolagenden, die te laat mijn list doorzien hadden. Kom, in de kop met Ja, deur dicht. erop. Hmm. Wat willen jullie met die blaffer? Hè? Huh? Dat je wat op manueel neemt, piloot. En hem neerzet op de trilistrip. Daar, rechts voor ons uit. Dacht je dat het een paard en wagen was die je aan de berm zet? Hm? Hmm. Maak die deur open. Wat? Gewoon uit de bonzen, piloot. 25 jaar op deze lijn. Eindelijk wat nieuws. Hmm. Een manetent achter de knuppel vandaan schieten. Hm? Vind je niks bij. Wat? Zal zal het bezien. Ik zou denken, deze keer zonder al te veel moet je zelf in de grond kunnen krijgen. Hm? Moet je meer eerst kopen, dan mag hij. Dus kan ik je niet overreden hiermee. hiermee? Als je eens vertelde waarom je wordt achterna gezeten. Hoe weet u dat? Is het omgeroepen? Hier niet. Twee luid daarbinnen. Lieten maar waarschuwen. Nou, dan heb niet te veel tijd, piloot. Ga hem ontweven. De recherche wordt bespreken, ja. Maar die verzing in de minste.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 We moeten weg. Oh, een tjeboek. Een laadbak met zitje voor de bestuurder. Alles al Achter ons is niemand te zien. Ja, er staan wel auto's bij die gebouwtjes. Eh? Oh, die naast die hangars. Ja. kantine, clubgebouwen. Ja. Ja, hier zijn we. In de laadbak, Jérilée. Ja, maar en hoe, ik. Ach, hoe moet je hem nou zo starten zonder sleuteltje? Sleuteltje niet nodig. Wie kart er nog een Daar in de vechten, die, die lui. Ze komen weer overeind. Ze hollen naar de auto's. Ze krijgen nog versterking ook. Pas op. De Kom weg uit dit ongezonde landschap hier. Luister, Lily. Als ze gauw in het bos komen, ben jij plat voorover. Ja. Armen gekruist. kinder op en pas op je tong. Het zit namelijk voor met kuilen en kan er niet altijd omheen rijden. Ze zijn nu bij die auto's. Ze klimmen erin en twee starten er. Ja, ze begrijpen natuurlijk waar een heen gaat. Ah, hier komt het bos. Jij, Ja, nu plat, Lille. Ja. Als ze straks op de bocht komen, dan zien ze jou niet. We meenemen in niet je beduid uitgestapt. Dan gaan ze zoeken. Dat schreeuwt als één wagen. Oh, mijn liefding dat het al donker was. Het begint al te schemeren. Het is al uh, over vijf. Toon zie dus je tanden vandaan. Ze kuil. Jouw ja, wiel en assen nog meer gevaar. Ja, en je is sterk. Maar niet snel. Ja zo op de bocht. Eén stop om te gaan zoeken. Maar die anderen gaan we eens inhalen. Hoe ver is het nog? Acht, zeven mijl. Die bochten zijn gemeen. Dus, hou je vast, weer in. Oh, dit op een rechtstuk. Ja, dat is het nadeel. Hij is sneller op de weg. We de gebieden in de bochten. En Joevis mag die niet te krijgen. Goed lekker, jullie Wat zeg, Sak? Ja, dan halen ze ons te gauw erin. Dat is wel waaierig hier. Met andere weg. Hou je vast, Riley. Eerst een zijpad. Zijpad, ja. Ze komen ons naar. Wat? Maar ze hebben het toch niet? De, deze kronkelweg is verschrikkelijk. Ja, dan kunnen ze slecht Wacht maar. Dadelijk zullen we het nog meemaken. Om die volgende bocht moet een kuil liggen van een halve meter diep. Alleen in de binnenbocht kunnen ze er langs. Maar dat weten die lui niet. Maar hoe weet jij het allemaal?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 Achter het lage oude Lilly. Ik moet hem alleen hebben. Ja, goed. Hallo. Wie is daar? Oh, bent u een van mijn toezichthouders? Jij bent dus Antouw?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 Jij deed het zelf, Anto. Je wilde te gauw verdwijnen. En zelfs Krippel kon geen wonderen doen. De rest was onvermijdelijk. Hier, je mag alles lezen over jouw maskering en de vrijheid. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Op de een of andere manier had dus Krippel de editie in deze landstreek weggewerkt, onderdrukt. Ik was dus toch niet voor niets gekomen. Anto staarde op het artikel.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 Daar komen ze? Die groep heeft natuurlijk al spoor gevonden. Ze wisten dat we hierheen zouden gaan. Ze zien hem. Ze... Plijeren. Ze zullen hem liquideren. Natuurlijk niet. Anders publiceert hij zijn lijsten. Maar begrijp toch. Die groep daar, die weet niet beter of ik het Ik weet er verder niets. Zij staan, Ik... Ik moet hier iets aan doen. Staan blijf Kirinanto. Zou geen beschermers zij... Je bent niet in. De schermers? Ja. Anderen omhoog? En geen verdere streken. We hebben moeite genoeg aan je gehad. Goeieer hem. Uh, twee pistolen. De onze had het meisje dan zeker. Houd hem onder schot. Moet het hier gebeuren chef? Hier niet. Eerst naar de rivier, om te eigen benen. Anto stond daar. Niet begrijpend. En toen ineens... begreep hij alles. Zo. Armen op zijn rug. Hey, jullie vergissen je. Ik ben hem niet. Ik ben hem niet, ik, ik ben een ander. Nee, nee. Zijn broertje nee. zeker? Ha, dat is een oude. Kom, vooruit. Kleine, nee, nee. laat me los, laat me los. Luister. Als je me aanreikt, dan zullen jullie de kop kosten. Dan verbreek ik mijn contact automatisch. Dan zal ik. Jullie weten niets, jullie weten niets. Wij weten genoeg. Dit keer zal je ons niet ontsnappen. Hem onder hun ogen laten vermoorden. Dat kan niet, Willet. Rivier, nee, nee, er zijn nog vijf. Het is onmogelijk. Nee, een pistool. Nee, nee. Je laat mijn arm los en nemen hem mee naar de rivier. Begrijp dan toch de rivier. Ik ga niet dezelfde weg als hij. Nee, nee, spaar me, spaar me. Ik wil leven, ik wil leven. Mond houden en mee naar de rivier. Naar de rivier, de rivier. je oh, maar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 Weet ik welke. Namelijk... Sheerin. Sheerin, ja. Voluit... Sheerin Eri. Jij bent dus... Eri. Eri, zijn broer. Het moest wel. Ja. Hij herkende me. Hij riep je naam... Je had het begrepen. Alles. Dat je niet verdronken was. Dat... Ja, Lili. Via de rivier werd ik ontvoerd. Door Skripol. Toen ze Anto meenamen straks, Lili... toen... toen zag ik ineens mezelf daar gaan. Opnieuw... naar de rivier. Je moest immers hier thuis horen. Je kende deze streek...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 Ja. Zo, en wat heb je voor me besloten? Komen of niet komen? Hoi. Hey. Oh, nou, nou je hebt bezoek. Kijk eens aan, een lieve jonge dame. Wie bent u? Dit is, uh, is uh, mijn bruid, Medico Lilie. Uh, Lillé. Mm -hmm. Zo, dat had je me wel eens eerder mogen vertellen, Antal. Hm? Mejuffrouw. Uh... Podrassi Lillé.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 Dadelijk. De president is niet te spreken. Maak hem wakker! Hij is Alles handje van af! Ja, wat is dat hier? Een indringer? Hé, hey, doe dat ding weg! Handen omhoog, jullie twee! De volgende is raak. Nou, gezicht naar de muur. En nu! Klaar. Jullie kunt je weer omdraaien. Pak aan, de pistool, het is leeg. Die vet is knettergek. Waarvoor het geschiet? Ja, dat is hier aan de hand.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 Hoe komen ze door het centrale dal? Toch niet met hun 40 ton tanks. Volgens Shirin zijn er in Skria nieuwe ondergrondse fabrieken met een productie tot 100 tons. Moeten we dus ook iets aan doen? Voor meer? En dan, excellentie, ons zendergebouw. Een van de reparatieplannen is een agent met opdracht de zender op te blazen. Hm? Ikzelf heb in Medicor een eigen enorme zender van Skria ontdekt. Kostte me bijna mijn nek. Ten drie, waar we wat moeten ondernemen. Hm? Waar is Shirin? als het hem en Lille lukt, in Trilis, excellentie. Ja. Bij de echte chirin Antou. Trilis, natuurlijk. Dus nog meer werk voor vannacht... als hij en dat meisje het willen overleven. Verder? Chirin adviseert u een steunnet te leggen... op alle korte golffrequenties, excellentie. Ha, ja, dat is eigenlijk dat we En met al die saboteurs die er zijn, hè. Er zit wat in. Ja, ja. en horen loop met dat, excellentie. Een man in kamerjaars is geen excellentie. Eerst, nummer één. hoofdkwartier. Moklas voor generaal Bollewit. bent u door, Ecclentie. Stift en papier. Ja, Jij is die twee toestellen, Quintus. Maar draai eerst Direct 07. Excel. Direct, Ecclentie. Ja. Uh, ja. Keuken. Wat? Ik geloof, ik draai verkeerd, Ecclentie. Uh, ja, Bollewit. Uh, een moment, een moment. Nee, het is goed, Quintus. Uh, Moka. Twee dubbele. Oh ja. uh, uh, uh, keuken, zijn excellentie wens twee dubbele mocha. Waar zit je precies, Zijn Sembassa, punt Drie van -bon Proorlog. Mooi. Een klein advies. Bestel mocha terwijl je luistert aan mijn opdracht. Je zult ze nodig hebben. Maar de chef staat De opperbevelhever ligt ik in. Nu is er geen seconde te verliezen. Een vraag. Je luchtdoel 85. Waar zit die? De hoofdzaak in Oost. Haal ze naar midden. Maar waarom?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 Geef hier, kennis. Als absoluut. Bewaking? Tot uw orde, ex Trek een kordaan om dit gebouw. Maar, excellentie, is zit... Ik, ik weet wat nee, dat... Ja, wij... geen nood. Een nuttige les. Bel namens mij de garnizoenscommandant op. Twintig man hierheen. En in zijn dubbele. Vannacht wou ik toch graag in de roulatie blijven. Nou, Quintus, heb jij para? Een centrale bel. Ze slapen, geloof ik. Ik wou dat je daar ook wat patronen had afgevuurd. Lief scherper. Dank u, exa. En uh, dan neem me eerst dat zendergebouw. Houd Directeur al. Hier zenderbal. Hier, Hier komt para. Oh, Omwisseling, Quintus. Jij, Pieter pak ik para. Generaal Pendrali? Ja, met de werkkamer van president Vogelas. En houdt u de pieter al of een brigade reguleert, komt het voor u doen? Ja! Werkt er Groep van 100 man luchtlandingsroepen naar Stregels, Maneto, Noerde, onverweld. Mm. De volg naar concentreren op het landgoed Sherital. Ja, alles in en om het huis in bewarring nemen, behalve bewoners en personeel. Ja, ja, ja, goed, goed. Maar doe het en nu! Ja, nu, hoogte. Mokkelas? Ja, treponet. Ogenblik, president, ik heb eindelijk Piet al voor u. Doe het zelf af, Kletters. Jij kent het de Kledis. Laat die saboteur arresteren. Ja, ja, ik weet het, treponet. Ja, ik werk over je hoofd heen. Niets aan te doen, vertrouw ja, op mij. Vraag over een uur, dan bel ik je naar. We staan hier in de loopgraven, trepo. Po. Oh. Ja, oh, nou. Als je het voor me wil, presidiaal uur en mag. Ja, die gebruik ik. Ja, van honderd jaar geleden. Nooit ingetrokken. Kijk je militaire wetgevingen maar op daar, maar niet nu. Eerst moet je een bericht doorgeven aan alle, ik herhaal alle, kwartige golfzenders in het veld op de staf en civiel. Op elke halflengte steuringssignalen leggen. Grootste bandspreiding, ja? Hm, hm. Ja, hoe, Dan moet met je eigen verbindingen. Uh, gebruik daarvoor je veldcentrales. We moeten de communicatie tussen alle skripels, saboteurs hier, lam leggen. Mam, mam. Alle vitale punten zitten vol met luik die alleen maar op een radioscentje zitten te wachten. Is dus duidelijk? Mooi, dat doen. Ook waar, Quintus? Die directeur van het zendengebouw is letterlijk zijn bed uitgewonden. Mooi. En draai nu 73468 patulier. Mm -hmm. ha, ha, ha. Neem ik maar voor die mogen. Maar dat is mijn oude chef. Ja, zet hem er maar over op mij. Met Quintus, meneer Van Isota. U krijgt de president. Van Isota. Ben je klaar? Er kan van alles komen vanaf. Ja, ik heb die kant te Ja, dat is in orde. Geen tijd voor uitleg. Luister. Het eerst wil ik dat je hoe dan ook een verbinding voor me maakt met Kria. Korasha, hun protector. We moeten hem zijn gezicht laten. Hè? De vuren te laat is. Geen vragen? Doen. En nou je klaar voor nadigworders. Oh, mokker.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 Zoof, de president. Oh, oh, ik wil erbij zijn, kind. Hoe kan ik me ook wel eens niet zien. Ik, ik kan hem toch horen. U, u, u, u bent het, toch? Dezelfde, excellentie, en uh, de enige. Of uh, uw moeder, en... Uh, Mijn bruidexcellentie. Uh -huh. Wel, Schering, ik wil je geluk wensen.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 de hele saboteursorganisatie van Skria kunnen oprollen... en netjes aan de protector van Skria gemeld... dat zijn Brits oorlog niet doorgaat. Nou, dan mijn hartelijke gelukwensen, excellentie. Ja, en als je dan nog doorgaat mij in privé met excellentie aan te spreken... en in hand, dan laat ik je subiet opsluiten... voor ik kan gaan twijfelen.